Minister Timmermans zegt dat Westerse landen economische sancties zullen treffen tegen Rusland als Moskou zijn militairen niet terugtrekt. Maar sancties zullen zonder twijfel tot tegenmaatregelen leiden en dat is slecht voor de economie van heel Europa. Timmermans wil vandaag bij besprekingen in Brussel aansturen op het terugdringen van internationale spanningen rond het schiereiland de Krim.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 Naast veel technische onderscheidingen kreeg Alfonso Cuaron ook de onderscheiding voor beste regisseur. Twelve Years a Slave was de beste film en Lupita Nyong'o kreeg daarvoor het beeldje voor de beste vrouwelijke bijrol. Matthew McConaughey werd beste acteur voor Dallas Buyers Club. Jared Leto uit die film kreeg de Oscar voor beste mannelijke bijrol. Kate Blanchett werd beste actrice voor haar rol in Blue Jasmine. En Frozen werd de beste animatiefilm. Het weer van het zuidwesten uittrekt regen of motregen over het land. Later klaart het op. Er staat een stevige zuidenwind, windkracht 6 en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 3 maart. De internationale druk staat vol op Rusland. Om in te binden in Oekraïne. De diplomatie draait op volle toeren. Wij volgen vanochtend de bewegingen. En bij de gemeenteraadsverkiezingen doen meer lokale partijen dan ooit mee. Gevolgen daarvan, daarover hoort u zo dadelijk weer. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, tot 9 uur hoort u bij ons alles wat u moet weten. Nieuws van de afgelopen uren vatten we voor u samen. Tenminste, ga ik voorlopig even alleen doen... want Frederik had pech met de auto, maar komt net wel binnen. Dus die hoort u zo. De min of meer geruisloze inname van het Oekraïnse schiereiland De Krim dit weekend... heeft de verhouding tussen Westen, het Westen en Rusland op scherp gezet. Maar de Europese Unie lijkt geen haast te maken met het overleg over de situatie. Voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop-Scheffer... zei gisteravond in het Oog op Morgen dat hij zich daar bijzonder aan ergert. En de EU ministers komen morgen bij elkaar, telefoneren ongetwijfeld wat af. En dat moet ook. Maar dat de Europese Unie nog niet in staat is geweest zijn 28 ministers bij elkaar te brengen... waarop zichzelf alweer een politiek signaal van uitgaat, vind ik onbegrijpelijk. Een militair optreden is volgens de oud-navo-topman uitgesloten. En of we het nou leuk vinden of niet, we moeten in gesprek blijven met Moskou. Ik vind dat de Europese Unie daar de leiding moet nemen en meer in het bijzonder uh, Duitsland. Duitsland heeft altijd een goede, bijzondere relatie met Rusland. Merkel is partij voor Poetin, Merkel is de machtigste uh, Europese Unie-leider... Angela Merkel moet dus gaan telefoneren met Poetin. Heeft ze al gedaan gisteravond trouwens. Zorgen moet ze ook dat het niet verder escaleert. Dat is het belangrijkste, want Poetin zal de krim niet meer opgeven.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 Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans overlegt vandaag met EU-collega's in Brussel. En ook Timmermans wil een diplomatieke oplossing. En liever geen sancties tegen Rusland, zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Degene die daar de hoogste prijs voor zal betalen, uh, is Rusland. Uh, maar uh, ook anderen zullen daar onder lijden. En het hele Europese continent zal daar uh, onder lijden. Timmermans wil voorkomen dat er nieuwe scheidslijnen in Europa ontstaan. Want daar wordt niemand beter van, denkt hij. Hoort er meer over. Veel meer over Oekraïne en de Krim straks. En de Academy Award goes to... dan weet u natuurlijk wel. Op dit moment worden voor de 86e keer de Oscars uitgereikt in Los Angeles. Nou, het is net voorbij. De laatste is net uitgereikt. De avond werd gepresenteerd door Ellen DeGeneres... en die vertelde dat de voorbereiding dit jaar niet meeviel. Voor die you watching die kijken rond de wereld... het is een couple paar dagen voor ons hier. Het is been We zijn goed. Dank u voor uw prayers. Goed, de show zit er net op, zij is klaar. Onze redacteur Lambert vocht volgt die ceremonie op de voet. Hij houdt ook een live blog bij. Nou, dan kan hij de laatste hand aan gaan leggen. Maar niet ja. voordat hij hier nog even een update heeft gegeven. Ja, terug. Wat vond je de meest opvallende? Oscar vanuit. Nou ja, het is, het is een beetje verdeeld eigenlijk. De, de, de grote winnaars zijn Gravity, die zeven Oscars heeft gewonnen. En Twelve Years a Slave, die net beste film heeft gewonnen. En Twelve Years, Years a Slave heeft eigenlijk ook de, de belangrijkere Oscars gewonnen, want die won de beste bij, vrouwelijke bijrol, beste script en nu net beste film. Terwijl voor, voor Gravity waren het toch voornamelijk de technische Oscars, zoals soundmixen en, en cinematografie en zo. Ja. Alhoewel, daar heeft uh, uh, Alfonso Cuaron heeft daar ook uh, de beste uh, regie gewonnen. Ja. En dat is voor het eerst dat een Latino-regisseur die prijs mee naar huis mag nemen. Maar voor Sandra Bullock was wel misschien een Oscar verwacht hè, als, als ja. rolspelster. Nou ja, Kate Blanchett gold daar als een grote favoriet. Die is het ook geworden. Uh, tot groot verdriet waarschijnlijk van Amy Adams. Want die was al vijf keer eerder genomineerd. Of, dit was haar vijfde nominatie. En die kon weer met de lege handen naar huis. En dat geldt ook voor Leonardo DiCaprio. Die als uh, beste acteur voor The Wolf of Wall Street was genomineerd. Die verloor van Matthew McCartney. Die voor Dallas Buyers Club het beeldje mee naar huis nam. Uh, Brad Pitt heeft eindelijk wel zijn eerste Oscar binnen... want hij was een van de producers van 12 Years a Slave... dus hij mocht vandaag als een van de laatste het gouden beeldje ophalen. Ja, goed, dan was er nog uh, buitenlandse film. Een Belgische film was nog in de race, hè, werd het ook niet? Nee, is het niet geworden. Uh, La Grande Bellezza uit uh, Italië is het, uh, is het geworden... tot uh, spijt van, uh, van de veel Belgen. En ook de, de Nederlandse uh, Palestijnse regisseur uh, uh, Abu uh, Exusus. Uh, Abu Assad had, uh, had kans op een, op een prijs... namelijk de, de, de buitenlandse film... Uh, namens de Palestijnse gebieden, maar hij, ook hij heeft dus verloren aan oh, ik Even beste bijrollen, even doen. Vrouwen, ja. mannen, ja. Uh, beste vrouwelijke bijrol ging naar Lupita Nyong'o. Dat was voor 12 years as a slave. Ja, ook weer, ja. Zij bedankte, uh, ze zei ook onder andere van dat het, dat het ja, wel cru is dat zij hier staat... Uh, dat zij zoveel vreugde beleeft dankzij het leed van alle anderen. Uh, Jared Leto, die won ook voor uh, Dallas Buyers Club. Dat was van tevoren eigenlijk ook al een uitgemaakte zaak. Uh, en dan hebben we de belangrijkste wel gehad, denk ik. Ja. Dankjewel. Ja. Lambert, nog meer daarover te lezen dus op zijn, uh, weblog. zijn blog. Uh, NOS.nl kunt u dat vinden en meer over de Oscars. Uh, natuurlijk, zo dadelijk. Dan rekening rijden met het openbaar vervoer. Dat kan in Rotterdam. De RET begint vandaag met een experiment met reizen op krediet. Je kan met die chipkaart dan inchecken, uitchecken. En aan het eind van de maand krijg je per mail een gespecificeerde rekening. En er staat precies op, op die dag heeft u dat gereisd, dat, dat, dat. En dan wordt het automatisch van je giro of je bankrekening afgeschreven. Alles wordt automatisch afgehandeld, zegt de directeur van de RET, Pedro Peters. Het vervoersbedrijf heeft het idee overgenomen van de Londense metro. Daar kun je al rijden op krediet. In de toekomst zou je zelfs kunnen afrekenen met je bankpas of je mobiele telefoon. Maar misschien moeten we toch nog wel even wennen aan het idee, zoals deze reiziger. Uh, dat zou ik niet zomaar doen, want het gaat heel vaak fout bij het afschrijven, ook bijvoorbeeld met automatisch opladen. Dus dat zou ik niet zomaar doen. Dus iedereen meteen overtuigd van de voordelen. Het hele verhaal over het hoe en waarom van dit experiment... hoort u zo dadelijk na half zeven van onze verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Dan gaan we naar de kranten. Vanochtend openen bijna alle kranten met de Krim. Koude oorlog herleeft door Russische actie op de Krim, schrijft de Volkskrant... Klemmende oproepen aan Moskou om militairen terug te halen... waren vruchteloos. Dit is geen dreiging, dit is een oorlogsverklaring aan mijn land... zei Yatsenyuk over het ingrijpen van Rusland. Inter Premier daar, eh, van Oekraïne. Hoe het Westen ook blaft. Poetin gaat zijn eigen gang, is de opening van trouw. Spanning om de Krim stijgt. EU-ministers bijeen maken hun woorden nog indruk op Rusland. Vraagt de krant zich af. Ze zullen ongetwijfeld harder woorden kiezen... maar maken die dan indruk? Nee concludeert Trouw nu alvast. Daarbij een grote foto van een gewapende, zwaar bewapende Russische militair... met een gezichtsmasker en het wapen gekruist voor de borst. Zo'n militair zien we ook voor op de Telegraaf. Die kijkt met een verrekijker in de verte en ziet dan de foto daarnaast. Daar zijn de Oekraïnse militairen te zien die achter een hek staan... die eigenlijk hun kazijnen niet uit kunnen. Rusland bedreigt vrede Europa, kopt de krant. Poetin bouwt nieuw ijzeren gordijn... De heeft ook een uh, nieuw kopje voor uh, de ontwikkelingen gecreëerd. De Oekraïne-crisis met een rode balk daardoorheen. De foto van die Oekraïnse militairen zien we ook groot voor op NRC Next. Poetin grendelt de krim af. En de financiële invalshoek komt natuurlijk van het financiële dagbad. Kerry dreigt Poetin met exit G8. Verdere escalatie in Oekraïne. Duitsland wil de dialoog openhouden, maar heeft het gehoord. Inmiddels wordt er overlegd of die G8 wel door moet gaan in Sochi... Dan nog het AD, die opent met heel iets anders. Reizigers zien treinstunters voor ongelukken, is de kop. Twee mannen overreden op station Rotterdam-Zuid. En de getuige verklaart tegen het AD... dat een van die twee express tussen de rails was gaan liggen... terwijl de trein in volle vaart naderde. Gelukkig ook nog iets aardigs in die krant. Uh, groot oranje vlak, bijna de helft van de voorpagina. De leeuw is terug in oranje. Nike brengt Nederlandse historie terug op het WK-tenu. Keurig geborduurd zien wij in het logootje van de KNVB... een wit-zilveren leeuw. Elke werkdag wakkere woorden met het NOS Radio 1-journaal. En winnaar bij de Oscars is ook dit nummer. Let go uit de animatiefilm Frozen.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 Die won een Oscar voor beste filmmuziek. Komt uit de animatiefilm Frozen. Die won trouwens ook een Oscar voor beste animatiefilm. En Kristen Anderson Lopez en Robert Lopez... die voerden het uit Let It Go dus. Leuke film, die heb ik gezien, Marcel. Mooi, Goedemorgen. Vind ik. Fijn dat je er bent. Ja, dank alles je goed? Wel. Uh, bijna alles. Oh, met bijna mij wel, de, met mijn auto nog minder. niet. Ja, dat Overleden? Dan. Nee, tuurlijk oh. niet. Alles is te maken. Eens even kijken. Mark, Robin Visser. Jij duikt vandaag ja. in de plaatselijke politiek. Goedemorgen. Ja, let it go, let it go, ja. Frederik. Nou, Hè? nee, ik wil die auto <laughs> nog niet kwijt. Echt niet. Oh. Zeg, ik geloof dat ik ook maar voor een Oscar ga. Ik zie mijn kans schoon. Oh? Ja, zo'n nummer al kan winnen, dan kan ik er ook wel, dan kan <laughs> ik ook wel wat insturen in een keer. Ja. Zeg, uh, mensen, de groeten uit Amsterdam. Ja, meestal sluit ik af met de groeten, maar ik moet er nou toch even mee beginnen. Want ik heb me hier toch een uitzicht Ongelooflijk, ongelooflijk. Ik sta op een brug, ik kijk uit over de Amstel. Links, over mijn linkerschouder zie ik het carré. Over mijn rechterschouder de hermitage met op de achtergrond de Stopera. Het is een schitterend uitzicht. En dit is uh, het uitzicht. Ja, er wonen hier natuurlijk wel meer mensen, maar uh, van één man ook hier. Met name vooral. Uh, met wie ik straks een afspraak heb. Uh, toch eens even benieuwd hoe die hier uh, zo terecht gekomen te is. Dat zou ik wel eens graag willen weten. Uh, en we gaan even een raadspelletje doen. Ik heb een geluidsfragment uit 1967. Wie nee. is dit? In deze stad Amsterdam. Hey, Applaus. Uh, waar, waar in oorlogsdagen de oorlogsdagen zoveel de verschrikkelijk leed is gebeurd, heeft een bepaalde situatie aanleiding gegeven. ...tot het ontstaan van de provo's. Want wat gebeurde in deze stad? Een van de mooiste steden van de wereld. In deze stad moest een huwelijk met alle geweld afgesloten worden. Met een Duitser! Met een Duitser, ja ja, 1967 was dat. Denk even na, tromgeroffel. Ja, nee, het moet een soort van kabouter geweest zijn. Uh, ja, week. dat wordt wel heel erg warm. Zullen we er nog een fragmentje tegenaan doen? Dan gaan we even okay. iets later naar 1974. Enkele jaren geleden werd daarom in Amsterdam de zogenaamde witkaar geïntroduceerd. Maar dat geesteskind van Lut Schimmelpennink heeft het nogal moeilijk gehad. Hier uh, is het eerste witkaarstation geopend in uh, maart 1974 door uh, minister Forink. Het uh, heeft toen drie maanden gedraaid. Dat was de proefperiode. Daarna zijn we zo langzamerhand een paar stations erbij gekomen. We hebben een jaar gedraaid met vier stations. Dat ging heel behoorlijk. Maar het lukte ons niet om de zaak volautomatisch te laten draaien op de computer. En om die reden hebben we de zaak moeten stoppen. De Witkar die hier vertrekt van het nieuwe station bij de Koopmansbeurs... biedt de bestuurder naar alle kanten een ruim uitzicht. Hij kan 30 km per uur halen en daarom moet de gebruiker wel een rijbewijs bezitten... Het is een milieuvriendelijk wagentje dat op accu's draait. Wat overigens als bezwaar heeft dat de actieradius maar enkele kilometers is. Ja, schattig hè. Een auto op accu's met een actieradius van enkele kilometers. Nou ja, zijn naam werd al genoemd hè, in het begin. Dat hoort hè. Lut Schimmelpenning. Ja, ja die, die, uh, die heeft nogal aan de weg getimmerd in Amsterdam. En niet alleen in het verleden, die gaat gewoon door. Die is inmiddels 78 en die is uh, actief in een uh, lokale. Partij, kijk, en daar heb je het dus. Hè? Amsterdam heeft weer een heleboel lokale partijen, veel meer dan vier jaar geleden. Dat bevestigt ook een beetje het beeld uh, van de rest van Nederland. Het aantal lokale partijen neemt toe. Wat hebben we er eigenlijk aan? En gaan we daar ook op stemmen, is natuurlijk de grote vraag. Straks eerst maar eens even aan die oude provo die ook wel in zijn hele werkzame leven politiek actief is geweest, de vraag wat hem eigenlijk mankeert om op zijn 78 ste nog weer een gooi naar een gemeenteraadzetel te doen. Ja, ja dat wil je dan toch een Vraag. Ja, inderdaad. Als je zo'n mooi uitzicht hebt. Ik bedoel, ga hier gewoon lekker over de Amstel Sudderen. Uh, maar nee, hij gaat door. En ik dus ook. Oké, okay, tot zo. Gaan we om 18 minuten over 6 naar Oekraïne? Daar zijn alle reservisten opgeroepen. als reactie op het optreden van de Russische militairen in de Krim. Honderden gewapende Russen houden verschillende militaire bases van het Oekraïnse leger op de Krim omsingeld. Slaggever Gertjan Dennekamp ging in Kiev op zoek naar een van de kantoren. waar die vrijwilligers zich dan kunnen melden. Bij een gebouw van het ministerie van Defensie. hier even buiten het centrum van Kiev. druppelen de vrijwilligers en oud-militairen binnen.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 Reservist Alexander laat op straat zijn papieren zien. Zijn ideebewijs en een wit strookje waarop staat dat hij morgen om half acht moet verschijnen. Het is geen oorlog van leiders, maar een oorlog van opvattingen, meent hij...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 NOS Radio Angel now. You up in the middle of the night. Like a fire flower by night. You were there like a blow no touch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep It seems no one can help me A smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? And life's mystery. Train hoorde u van Soul Asylum. Sport. In de Eredivisie heeft Ajax het voetbalweekend als grote winnaar afgesloten. De Amsterdammers wonnen in de kuit met 2-1 van Feyenoord... en verstevigden zo de koppositie. Trainer Frank de Boer ziet het landskampioenschap langzaam dichterbij komen. Nou, dat wil ik wel, ja, in ieder geval. Maar we zijn er nog niet. We hebben een hele belangrijke stap gezet. En je moet elke wedstrijd deze in mentaliteit hebben. En dan is de kans groot dat we... Weer met zo'n ronding in onze handen staan aan het eind. Ja, die schaal die komt inderdaad dichterbij. Belangrijke stap want de nummer 2, FC Twente verloor punten. Ploeg kwam bij FC Utrecht niet verder dan 1-1. Ajax heeft nu een voorsprong van 8 punten op Twente en Vitesse... en 12 punten op Feyenoord. In het Olympisch Stadion hebben Koen Verwij en Yvonne Nauta de titel van Nederlandse kampioen allround veroverd. Bij de mannen was de laatste afstand al niet meer spannend. Koen Verwij startte op de 10 kilometer met bijna anderhalve ronde voorsprong op de nummer 2 Rens Rotteveel. Favoriet Sven Kramer was er niet bij na zijn disqualificatie een dag eerder. En dat was dan ook meteen de laatste keer dat Kramer in actie kwam dit seizoen.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 Op het NK waren ook de startbewijzen voor het WK Allround in Heerenveen te verdienen. De Top 3 bij de mannen en de vrouwen mogen dat WK Allround gaan rijden. Jan Blokhuizen deed niet mee in Amsterdam... maar mag van de selectiecommissie van de KNSB toch meedoen aan het WK... over twee weken in Heerenveen. Hetzelfde geldt voor Irene Wust. Trainer Huub Stevens is ontslagen bij de Griekse voetbalclub Xaloniki. De club gaf de matige resultaten in de afgelopen twee maanden... als reden voor het ontslag. Pauk won dit kalenderjaar vijf keer en verloor vier keer. De ploeg staat momenteel derde in de Griekse competitie. Ko Adriaanse ziet het niet zitten om als coach bij Feyenoord aan de slag te gaan. Vier weken geleden werd hij al gevraagd door technisch directeur van Feyenoord, Martin van Geel. Dat zei Adriaanse gisteravond in Studio Voetbal. Kijk, ik heb natuurlijk <tie> heel goed met Martin uh, van ja. Geel samengewerkt. Bij Willem II en bij AZ. En uh, Martin verraste mij ook. Hij heeft me niet gebeld, hij belde aan en stond bij mij thuis. Op een zondag. En toen heb ik gezegd, ja, je verrast me wel. En uh, ik moet erover nadenken. En uh, ik heb vier, na, uh, vier dagen nagedacht. En toen Martin gebeld. Zei, nou, het lijkt me beter om het niet te doen. Eerder liet Louis van Gaal al weten geen interesse te hebben. Adriaanse leek daarna de belangrijkste kandidaat voor Feyenoord. Maar hij wil dus niet op die lijst van kandidaten staan. Ook dikke advocaat, de trainer van AZ, heeft bij voorbaat al nee gezegd. Nou, dat is mooi. Niemand wil Feyenoord trainen. Nee. Ik ben benieuwd wat dat wordt. Zo dadelijk, dan hoort u de Amerikaanse reactie... op uh, de troepenbewegingen in Oekraïne en op de Krim. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal Dorot Negers. Goedemorgen. Goedemorgen. De landen die samen met Rusland de G8 vormen... zetten de voorbereidingen voor hun bijeenkomst in Sochi in juni stil. De grote industrielanden roepen Rusland op... om via onderhandelingen de problemen rond Oekraïne op te lossen. Minister Timmermans zegt dat westerse landen... met economische sancties zullen komen tegen Rusland... als Moskou zijn militairen niet terugtrekt. Maar hij waarschuwt ook dat sancties tot tegenmaatregelen zullen leiden... die slecht zijn voor heel Europa. Hij overlegt vandaag met zijn Europese collega's over de situatie. In Stampenschat in Brabant is een automobilist op een groep carnavalsvirus ingereden. Dat gebeurde vermoedelijk na een ruzie, zegt de politie. Zes mensen raakten gewond, vier daarvan moesten naar het ziekenhuis. De automobilist en een handlanger zijn later opgepakt. Een 12 Years a Slave heeft de Oscar voor beste film gewonnen. Uit het slavernijdrama kwam ook de onderscheiding voor beste vrouwelijke bijrol voor Lupita Nyong'o. En Gravity kreeg de meeste Oscars, onder meer voor beste regie. Matthew McConaughey werd beste acteur, Kate Blanchett beste actrice. Het weer voor vandaag bewolkt. Het regent of motregent van tijd tot tijd. De loop van vanmiddag klaart het vanuit het zuidwesten wat op. Maar ook vanmiddag en vanavond kan er nog een bui vallen. 9 graden wordt het en daarbij waait het stevig vanuit het zuiden. En aan zee staat windkracht 6. De Verkeersinformatie naar de ANWB. René Passet, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Op de A7 hoorn Zaandam alweer de dagelijkse file. Tussen Purmeret Noord en de Weide, wormer 5 kilometer. En vervolgens op de A8 naar Amsterdam bij Oostzaan nog eens 2 kilometer. Dus verder ze hebben, hebben ze problemen met de spitstroken op de A7. De A12 Den Haag-Utrecht. Die is in beide richtingen dicht. Levert op dit moment nog geen file op overigens. Ik heb het over het stuk tussen Zoetermeer en Gouda. Op de A20 ten slotte vanuit Gouda. Alweer file bij Rotterdam-Krooswijk. 2 kilometer. Goed. Hebben we nog ergens vakantie? Of, uh... ze hebben carnaval, carnaval hè? natuurlijk dus dat, nog. Uh, het zuiden doet vandaag niet mee. Wat betreft de ochtendspits. Maar in de rest van het land verwachten we gewoon weer een ouderwetse, ouderwetse spits. En dat betekent ongeveer 100 kilometer file. Goed. René Pancet, dank je wel.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 De grootste spanning tussen Rusland en het Westen... sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie wordt het genoemd. De opstand die een paar maanden geleden in Oekraïne begon... is uitgemond in een grote internationale crisis. It's a 19th century act in the 21st century. Het is niet meer van deze tijd, zegt de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry. Invasie, bezetting, één ding is zeker: Rusland speelt met vuur en heeft het Westen op de achterste benen. Op de Krim, het zenuwcentrum van alle spanningen, gaat de opbouw van Russische troepen gestaag door. De regering in Kiev ziet dit als een regelrechte oorlogsverklaring. This is not de threat. This is actually. De declaration of war to my country. Oekraïne heeft het leger in hoogste staat van paraatheid gebracht. Maar het land, dat net een machtswisseling achter de rug heeft, is geen partij voor de Russen. En dat weet het. Overgangspresident Turchinov vraagt de wereld om hulp. Er moeten serieuze stappen worden genomen om deze militaire agressie te stoppen. De wereld kijkt vooral bezorgd toe... maar houdt het vooralsnog bij strenge veroordelingen richting president Poetin. Want die lapt alle verdragen aan zijn laars, zegt Kerry. In violation of international law, in violation of the UN Charter... in violation of the Helsinki Final Act, in violation of the 1997... De NAVO-bondgenoten, gisteren in spoedzitting bijeen... roepen Rusland op om onmiddellijk af te schalen. Secretaris-generaal Rasmussen. We call on Russia to de-escalate tensions... Toch wordt er nog steeds gebeld met Rusland. Bondskantelier Merkel sprak gisteren af met Poetin om in gesprek te blijven over Oekraïne. En Brussel is nog in beraad. Vandaag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. Minister Timmermans is blij dat het nog niet tot een gewapend treffen is gekomen. Maar ik begrijp heel goed de zorgen van de regering in Kiev... en ik wil ze ook een heel groot compliment maken... dat ze in deze tijd toch de kalmte hebben weten te bewaren... en niet zijn ingegaan op provocaties. Timmermans noemt de huidige crisis de grootste uitdaging... waar de EU voor staat sinds de Koude Oorlog. Omdat als dit misgaat, er niet alleen veel ellende over Oekraïne wordt uitgestort...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 Al dus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, correspondent Wessel de Jong in Amerika. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Amerika maakt zich hier natuurlijk ook enorm druk om. De, de invasie van Rusland op de Krim is fel veroordeeld. Kerry reist af dinsdag naar Kiev. Wat gaat hij daar doen? En gaat vooral die nieuwe uh, Oekraïnse regering gaat hier een hart om de riem steken. Punt natuurlijk met die nieuwe Oekraïnse regering is dat hij natuurlijk niet verkozen is. Natuurlijk dus in feite geen legitimiteit heeft. Nou, wat Kerry gaat doen is zeggen. Uh, dit is een echte regering, dit is een serieuze regering. Uh, hij geeft ze dus legitimiteit, hij zegt dit is een echte regering. Een partij waar je dus mee moet praten is eigenlijk de, uh, met van zijn bezoek de mededeling aan Moskou. Goed. Ja, we hoorden Timmermans natuurlijk net zeggen, Wessel uh, wil eigenlijk liever geen sancties. Is Kerry al wel zover? Nou Kerry en uh, net zoals Obama hebben gezegd dat, het, uh, dat, uh, dat deze hele actie, dat die uh, grote kosten, dat dat hele grote kosten gaat hebben... Nou. Kort samengevat, uh, waar ze eigenlijk mee dreigen is uh, economische isolatie. Nou, Het ergste dreigement is uh, van Obama dat hij dus mogelijk niet naar die G8 in juni in, uh, in Sochi gaat. Dat is natuurlijk een hele grote belediging voor uh, voor Putin. Nou ja, alle mogelijke economische sancties dus. Maar het Witte Huis houdt dat bewust nog een beetje vaag om de hele situatie te kunnen aankijken. Hoe die zich verder ontwikkelt, met name natuurlijk in Oost-Oekraïne. Als het daar nu nog verder gaat, dan willen de Amerikanen de mogelijkheid hebben dat ze kunnen opschakelen... En die ruimte die houden ze. Opschakelen, wat bedoel je daarmee? Nou, dat ze nog wat sancties achter de hand hebben. Dat ze dus niet alles meteen al weggeven, op tafel leggen. Al, uh, al, al de maatregelen die ze mogelijk van plan zijn. Hoe ze dat precies gaan invullen, dus die sancties. Ze hebben daar ook twee grote oorlogsschepen liggen in de Zwarte Zee, waar Oekraïne aan grenst. Is het denkbaar dat de Amerikanen die schepen laten oprukken richting de Krim? Nee, dat is, daar moet je je niet te veel van voorstellen dat de Amerikanen dat gaan doen. Kijk, in principe is dit hetzelfde scenario als in 2008 toen de Russen Georgië binnenvielen. Nou, toen zat hier in het Witte Huis een president die veel meer van oorlog voerde, hield Bush. En ook die administratie kwam toen tot de conclusie dat ingrijpen of iets militairs doen, dat dat absoluut geen zin had. Nou, dat zal Obama zal tot dezelfde conclusie komen. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat de Amerikanen intelligence, dus informatie, gaan geven aan het Oekraïnse leger over wat de Russen in Oekraïne doen. Dat is echt het enige, het meeste vergaande dat ik me kan indenken. Ja, en dat is niet zo heel vergaand, Wessel. Is dat omdat Amerika daar gewoon geen belangen heeft... en zich wel misschien zelfs wel iets kan voorstellen bij de Russische bemoeienis? Want de Russen beschermen hun belangen ook natuurlijk. Ja, precies. En weet je, het is gewoon geen militaire haalbare kaart uh, daar iets doen. Uh, het is gewoon puur recept voor ellende. Maar misschien nog wel het belangrijkste is uh, de relatie Washington-Moskou zou dan echt helemaal onmogelijk worden. Terwijl ze natuurlijk toch de Russen nodig hebben om een conflict in Syrië of ook rond Iran om dat soort conflicten op te lossen. Uh, en een militair optreden verder zou ook de energieveiligheid van Europa op het spel zetten. Dat kan gewoon niemand zich permitteren. Wessel de Jong vanuit Washington, dankjewel. Het is carnaval, feest in het zuiden van het land... en hier en daar ook boven de rivieren. Wie het leuk vindt om naar optochten te kijken... kan zijn hart ophalen, dat zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Dan gaan we naar Los Angeles, waar de Oscar-uitreiking... ook met belangstelling door Nederlanders en Belgen is bekeken. Nou, alle winnaars, heeft u het al op een rijtje gehad. Winnaar van de beste film is geworden... 12 Years a Slee Slave van regisseur Steve McQueen. And the Oscar goes to Twelve Years a Slave. Brad Pitt, Didi Gardner, Jeremy Kleiner. En deze Oscar heeft dan een bescheiden Nederlands tintje. Nou ja, het is wel heel ver weg hoor. Want Steve McQueen heeft een Nederlandse vrouw, dat is Bianca Stichter. We proberen haar te bereiken, hebben een nummer ook wel gekregen, maar het is nog niet gelukt. Zij viert natuurlijk nog feest. Ja, nou, het is niet heel bescheiden. Zij heeft hem dat idee voor de film ja. aan de hand gedaan. Ja, goed. Ja, maar, maar ja, toch? toch best dichtbij. Ja. Wij kunnen dit enigszins claimen. Uh, wel contact hebben we met VRT-correspondent Tom van der Wegen. Goedemorgen. In België was er natuurlijk ook, is er natuurlijk ook veel belangstelling voor de Oscars. Uh, vooral voor de Belgische film The Broken Circle Breakdown. Heeft helaas niet gewonnen? Nee, helaas niet. Uh, ik uh, ben hier op dit moment op het uh, Belgisch Consulaat-Generaal in Los Angeles. En het is nog wachten op de cast. Uh, die die zitten uh, momenteel nog op het Governors Ball. En dat is het uh, grote traditionele feest na afloop van de Oscars. De film moest het afleggen tegen La Grande Bellezza. Dus op zich ook weer niet heel erg om daarvan te verliezen. Ofwel? Nee. Nee, absoluut niet. Hè. De producent van de film uh, is uh, eventjes kunnen ontsnappen uit de show. Hij is hier wel al. Hij vindt het natuurlijk heel jammer, maar de film heeft een, een schitterend parcours afgelegd, zo zei hij. Uh, zeker met die César die ze vrijdag gewonnen hebben in Parijs. En hij beschouwt zichzelf en het team uh, zeker niet als de grote verliezer. Een Oscar verlies je niet, uh, die kun je alleen maar winnen, zo klinkt het. Ja, nee, nominatie is natuurlijk ook heel mooi, maar hoe was er toch redelijke hoop? Op een Oscar? Ja, het was... Er was wel degelijk veel hoop natuurlijk. Ook, ja, de, de, de buzz, zoals ze hier uh, noemen, die was er wel degelijk. Er is heel intensief campagne gevoerd de voorbije maanden. De producent en de regisseur hebben hier een maand gewoond. Ze hebben vertoningen georganiseerd op filmfestivals. Onder meer op dat van uh, Santa Barbara uh, twee weken geleden. Uh, ook de Vlaamse overheid heeft flink wat geïnvesteerd. 60.000 euro. Maar het heeft niet mogen zijn. Dit was ja, de allereerste keer dat 6.000 kiesgerechtigde leden... ...van de Academy konden meestemmen. En ja, in plaats van een kleine jury zoals vorig jaar, ja, ...mogelijk heeft dat de Vlaming parten gespeeld. U weet, mogelijk zijn veel Academy-leden gegaan voor het grote filmland Italië... ...zonder de film echt te zien. En uh, ja, hebben ze België laten liggen, ja. Waar gaat de film over? Ja, het gaat uh, over een koppel dat een, uh, een kind verliest uh, als gevolg van kanker. En, en ja, dat koppel groeit uiteen en, en, en gaat uiteindelijk, ja, uh, gaat eraan kapot natuurlijk, die relatie, maar het is, uh, ja, er is een prachtige soundtrack onder van Bluegrass muziek gemaakt door Belgische kunstenaars. En dat waren allemaal elementen die natuurlijk wel aanspraken hier in Amerika. Ik heb heel veel uh, Amerikanen gesproken die, die, die echt ondersteboven waren van de film. Maar ja, uiteindelijk moet er één winnaar uit de bus komen en het is uh, de Italiaanse film geweest. Ja. Ja. En zet het toch de Belgische film, de Belgische filmindustrie op de kaart? Zeker en vast, he. voor de Belgische film is dit een uh, geweldige opsteker. Dit is de derde nominatie uh, voor een Belgische film op drie jaar tijd. En ze beginnen hier in Amerika te beseffen dat er in ons land uh, wel degelijk goede films gemaakt worden. Een beetje ja, zoals we uh, uit Denemarken de voorbije jaren gezien hebben. En dat is uiteindelijk de grootste winst van dit hele Oscar-avontuur natuurlijk. Uh, de Amerikanen weten ons uh, stil stilaan te liggen. En, en dat kan in de toekomst alleen maar uh, meer vruchten afwerpen, denk ik, ja vrt correspondent Tom van der Weeg. Hartelijk dank dat je ons even te woord wilde staan. Veel plezier nog vanavond. Zal nog wel, uh, wel. wat opgedronken worden, toch? Ja, zeker en vanaf. <laughs> Proost allemaal. Dag. dag. Roze Montag, carnavalsmaandag. De tweede officiële dag van het carnaval. Mocht u een optocht willen meepikken... kunt u vandaag terecht in onmeer Venlo, Den Bosch, Roermond en Breda. Verslaggever Jeroen Jager wilde zo lang niet wachten. Hij was gisteren al bij de opstoet in Kruikenstad. Oftewel de optocht in Tilburg. Hoge publiek, welkom in Tilburgse Kruikenstad. Radio 1 hier. Weer een speciale live uitzending hier van Kruikenstad. Alle kruiken en Kruikinnen lekker feest vieren. Het ja, je vandaag, deel zetten iPads uit.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 carnavalesk. Ja. En wat zie je dit jaar, denkt u, als, als thema's? Ja. Ik denk een hele mooie optocht. Heel kleurrijk, als ja, thema's. Ja. Het, het is op het motto Doe de der dikkels. Dus daar zal veel op terugkomen. En wat, wat, wat betekent dat nou? Doe de der dikkels? Doe het de der vaak. Doe de meerdere keren? Maar wat doe je meerdere keren? Uh, op stap gaan, pilsen pakken, carnaval vieren. Gewoon leuke dingen. Meneer, ja. hier staat hier te kijken naar de optocht. Ja. U ziet er niet echt als een carnavalsvier aan. Nee, ik kom boven de rivieren.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 Wij zijn de Tilburgse Vogelaarsvereniging. Ook echt? Ja, wij zijn echt de Tilburgse Vogelaarsvereniging. En jullie vieren samen carnaval? Wij vieren dan samen altijd carnaval. En neem je daar dan vrij voor? Ja, daar hebben we wel een paar dagen vrij voor genomen. Ja, Doe het daar is het thema van dit jaar. Ja. Uh, dus dan zul je ook een hoop wagens en uh, griepjes uh, voorbij komen. Twee bejaarden. Ja. Dus die doen er nog steeds Dikkels. Nou, dat is fijn fijn om te wel. horen toch? Ja. Die mensen moeten ook een pleziertje hebben toch? Ja. Carnavalsmaandag is het vandaag de dag van vele optochten. Dan wordt het misschien nog druk richting Roemont en Breda. Maar niet in de ochtendspits, gok ik zo, René Passet. Nee hoor, geen enkele vind in het zuiden vooralsnog. Wat de dagelijkse files ten noorden van Amsterdam op de A7, en de A8. En bij Rotterdam, het mag nog niet echt een naam hebben. Wel is in het Westland nu de N223 afgesloten. Dus de weg Delft-Naaldwijk. Er is een ongeluk gebeurd tussen het Woud en Westerlee, is de afsluiting. Er is een omleiding naar Naaldwijk via de U46. Gaan we naar Amsterdam, want steeds meer lokale partijen doen mee in de gemeenteraadsverkiezingen. een onderzoek van de NOS uitgewezen. In Amsterdam kan worden gekozen uit 19 lokale partijen, maar liefst, maar Robin Visser. Ja, Zie je door de bomen het bos nog daar? Ja, dat, dat, dat is een hele, hele, hele goede vraag. Ja, Ik heb even het lijstje van vier jaar geleden bekeken. Even wat partijen die toen opgedoken zijn... en waar je nu eigenlijk nooit meer iets van hoort. Bijvoorbeeld uh, Tulpen voor Amsterdam had je in 2010. Uh, de Republikeinse Moderne Partij. Ook niet meer echt Nationale Democratische Partij. Nou ja, uh, dat was vier jaar geleden. Dit jaar ook weer uh, allemaal nieuwe. Waaronder, mag je zeggen... De nieuwe partij van Luut Schimmelpennik, of niet? Ja. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En luisteraars, Luut Schimmelpennik is er ook al helemaal klaar voor... want wij zijn nu in zijn actiecentrum onder uh, zijn woning gelegen aan de Amstel. Ja. Dit is het zenuwcentrum. Hier zie ik ook afbeeldingen van de Witkar... die u weer helemaal een nieuw jasje gegeven hebt. En daarnaast staat een geluidsinstallatie. Die heeft u zojuist aangeschaft. Ja. Nou ja, die is bedoeld, we gaan uh, de rekcampagne voeren met uh, Witkar. En daar komt een uh, geluidsinstallatie in en die gaan we gewoon uh, gebruiken. En wat is dat dan voor een ding? Want dat ziet er heel interessant uit. Het ziet eruit als dus een ah, beetje een ja, uit de gewassen vliegtuigkoffer. Ja, ja. Hij rijdt uh, op, op wieltjes. Ja, er zit verder keurig een accu in. Hè, dus hij kan gewoon zo mee. Daar houdt u van, hè, van accu's? Nou ja, laten we zeggen, het is in ieder geval... Uh, je hebt geen draadjes nodig. Ja, het is met een echte bluetooth. En doet hij het ook? Hij doet het ook. laat eens ja, dus horen. Ik zal je hem even met het knopje zoeken. Kijk, er gaat een blauw lampje branden. En dan, nou, laat maar eens wat horen. Kijken of u het doet. Ik moet het harder harde maken, zeker. Ja. Ja, kunt u mij horen? Ik ja, ik hoor u dan. hoor. Ja, ja. Nou, dit is het. En wat, en wat gaat u dan zeggen? Uh, wij staan hier met uh, Opa. Wij zijn een partij van de ouderen. En wij willen de ouderen actief maken in Amsterdam. Nou, hè? fantastisch. Willen helpen, hè, op punten waar. Uh, uh, wat aan gedaan moet worden. Maar wij denken ook dat de ouderen een belangrijke bijdrage... in Amsterdam kunnen leveren. Zegt meneer Ja, u staat er stralend bij uh, te kijken. Ook. U vindt het leuk, hè? Natuurlijk, het is hartstikke leuk. <laughs> Laat ik het dan toch maar gewoon even vragen... wat ik vanmorgen in de uitzending al even zei. Uh, de hamvraag is natuurlijk... Uh, wat mankeert u eigenlijk om op uw 78e... nog weer met een partij in die verkiezingen te gaan? Nou ja, ik zit gewoon in de, in de raad, hè, nu ja. voor uh, de Witte Stad. Ja, de Witte Stad is ook weer zo'n naam... die bijna niemand kent natuurlijk, buiten Amsterdam. Nee, maar het, is, uh, het grijpt dus terug op uh, de tijden van Provo... Die heeft een uh, ja wel een belangrijke bijdrage geleverd. He, dat de stad echt anders kan. Uh, kleinschaliger. He, en dat is dus wel nu, door bijna iedereen wordt het aangehangen. He, we willen niet meer vierbaans, Autowegen, dwars door de stad, enzovoort. Ja. He, je ziet uh, nu dus. In de hele wereld uh, zie je bijvoorbeeld uh, de witte fiets gebruiken. Dat zijn 600 steden, samen het 700 Het heet niet duizend. zo, het heet niet witte fiets... maar je ziet wel het systeem he, waar u eigenlijk de, ja, de, nou een ja, beetje de vader van bent. En u ziet het overal in de wereld, behalve in Amsterdam. Nou, zo is, dat. <lacht> zo is dat. En u bent dus al 30 jaar ook met die fietsen bezig. Ik zie hier ook weer afbeeldingen van een nieuw, modern ontwerp. Terug naar de vraag, wat mankeert u eigenlijk... Nou ja, ik ben gewoon uh, mijn hele leven al uh, bezig voor de industrie. Ik ben uh, iemand die met innovatie bezig is. Ja, u bent industrieel dus, ontwerper. Ja, en de, de steden zijn nu anders aan het worden. He, de, er is dus een enorme verandering aan de gang. He, dat en dat ziet, vindt u interessant? Dat vind ik heel interessant. Maar en u wilt ik, dan vooral ook die politieke hoek, wilt u steeds in? Dat ik denk, man, ga, ga wat maken. Nou, ik doe, ik doe niks anders. <laughs> ik doe niks anders, dus dat is de, de ja. andere kant van het verhaal. Zullen maar, wij straks even verder praten over die politiek? We lopen gewoon even buiten. Ja? We gaan even buiten kijken en dan gaan we wat pamfletten ophangen. Wel goed, heel ja. goed. Dan doen we dat met lijm of doen we dat op een moderne? Nee, en eh, behangplaksel. Toch? Het is inderdaad behangplaksel. Ja, we gaan werkt gaan nog plakken. steeds hierbij. We gaan lekker smeren. Tot straks. Een witkar en een behangtafel. Makkelijk weer in Amsterdam. Op weg met Opa.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 Make it Ricky Kolen, dit is het. Het NOS Radio en journaal Overzicht. Trouw, Volkskrant en de Telegraaf besteden bijna de hele voorpagina aan de spanningen tussen het Westen en Rusland. Hoe het Westen ook blaft, Poetin gaat zijn eigen gang, is de kop van Trouw. Volgens de Telegraaf bouwt Poetin een nieuw ijzeren gordijn. Bovenaan op de pagina's die over Oekraïne en Rusland gaan... staat de Oekraïne-crisis. De Volkskrant schrijft dat de Koude Oorlog herleeft... door Russische actie op de Krim. Algemeen Dagblad heeft gekozen voor een andere opening. Namelijk dat reizigers op station Rotterdam-Zuid... twee treinstunters hebben zien ongelukken. Een tuiger zegt tegen de krant dat een van de twee mannen... expres tussen de rails was gaan liggen... terwijl de trein in volle vaart naderde politie bevestigt dat het één van de scenario's is... maar ook zelfdoding of een misdrijf worden niet uitgesloten. Linker linkerhelft van de voorpagina van het AD is oranje. Het is het nieuwe shirt van het Nederlands Elftal. De leeuw is terug in oranje, staat erbij. De kledingsponsor Nike koos voor een nostalgische eenvoud. Maar wat het meest opvalt is de klassieke witte leeuw op de borst. De afgelopen jaren stond er alleen een leeuwenkop. Nu is de hele leeuw te zien in gevechtshouding. Het bescheiden oordeel van de krant, het mooiste oranje shirt in jaren. Gitaar spelen voor ouderen in een verzorgingstehuis. Kopje koffie drinken met een verstandelijk beperkte of fietsen met een gehandicapte op een duo fiets. Als je in de werkloosheidswet zit, mag je dit soort vrijwilligerswerk vaak niet doen, meldt de Telegraaf. Blijkt uit een rondgang van de krant bij vrijwilligerscentrales en zorginstellingen. Uitkeringsinstantie UWV zegt dat de instellingen er een economisch belang bij zouden hebben en dat het werk door betaalde krachten uitgevoerd moet worden. De Belangenorganisatie voor het Vrijwilligerswerk vindt dat het UWV hierin volledig is doorgeslagen. Financiële Dagblad schrijft over de strijd op de koffiemarkt. Die barst ook in Nederland los. Nu de Amerikaanse koffiebrander Mandela's een eigen koffiecapsule lanceert. Met de naam Tassimo. Bijbehorende koffiezetapparaat wordt gemaakt door Bosch. Wereldwijd gaat ieder jaar 78 miljard dollar om in de koffiemarkt. De koffiefabrikanten halen hogere marges op koffiecups en capsules... dan op filterkoffie. Nederland is een interessante markt omdat we met gemiddeld zes koppen per persoon tot de mondiale grootverbruikers horen. Ja, wij ook s ochtends. Maar wij krijgen ze nog gemalen de bodem. En nog, weer opnieuw toch? En weer opnieuw, ja, in ons apparaat. Goed. Straks na 7 uur naar Oekraïne. Want hoe gaat het daar nu verder? Hoe lang blijven de Russische en Oekraïense militairen op de Krim bijvoorbeeld naar elkaar kijken zonder geweld te gebruiken? En de diplomatie is in volle gang. De druk is er volop We volgen alle ontwikkelingen vanochtend. Hier zie ik overigens dat nieuwe logo. Wat vind je ervan, Marcel? Het mooiste logo ooit? Of in jaren? De leeuw is Die terug leeuw, in ja, oranje. Het ziet er wel mooi geborduurd uit, een beetje zilverwit. Heel ja. veel wat. Ah. Je ziet hem bijvoorbeeld op het AD. Marketeers in de zakelijke dienstverlening opgelet. De NRC Media Insight Zakelijke Dienstverlening 2014 is uit. De laatste feiten, relevante trends en verrassende inzichten over uw doelgroep... onderzocht en samengesteld door NRC Media. Speciaal voor uw branche. Download nu. Ga naar nrcmedia.nl slash insights. NRC Media, kennispartner voor de beslisser van vandaag en morgen. Voor nog 13 andere branches gaat u naar nrcmedia.nl slash insights. Oh, wil je er warmtjes bij zitten?